11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Rome is Johannes Paulus de tweede zalig verklaard. Dat gebeurde tijdens een viering op het Sint-Pietersplein... waarin zijn opvolger, Paus Benedictus, voorgaat. De zaligverklaring aan het begin van de plechtigheid... werd ingeleid met een levensbeschrijving van Johannes Paulus. De Poolse paus overleed in april 2005... na een pontificaat van ruim 26 jaar. Al bij zijn begrafenis gingen er stemmen op om hem heilig te verklaren. De zaligverklaring is daartoe de eerste stap. Het Vaticaan stelt als voorwaarde dat de persoon die zalig wordt verklaard... een wonder heeft verricht. Een speciale commissie van het Vaticaan acht bewezen dat de onverklaarbare genezing van een non van de ziekte van Parkinson het werk is van de Poolse paus. Het gebeurde twee maanden na zijn overlijden. De non zegt dat ze tot Johannes Paulus om genezing had gebeden. Ze was er vandaag bij in Vaticaanstad samen met honderdduizenden pelgrims.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 President Obama heeft Donald Trump bespot, de vastgoedmagnaat die overweegt in 2012 een gooi te doen naar het presidentschap. Op een diner voor reporters zei Obama dat Trump door voor verandering kan zorgen. Hij kan volgens de president het Witte Huis transformeren van een statige villa in een ordinair casino met een whirlpool in de tuin. Obama wordt al weken zwart gemaakt door Trump. Zo betwijfelde hij of Obama wel president mag zijn omdat hij niet in Amerika zou zijn geboren. Obama heeft daarom een paar dagen geleden zijn geboortebewijs openbaar gemaakt. Het weer, het is zonnig en de temperatuur loopt op tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. U bent voordeelslager. Klikklaminaat, stunter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 Met Matthijs Deen en Jos Paul. Ja, welkom terug in het tweede uur tegen half twaalf. Het eerste deel van de grote Spoor terugserie over de onderduik... gemaakt door Michal Citroen. Daaraan voorafgaand een oproep... Uh, want we zoeken mensen die zich het os van de jaren 30 nog goed herinneren. En Dennis de Lange komt vertellen over Tolsteljanen in Nederland begin vorige eeuw. Maar eerst, het is 1 mei. Op 1 mei 1852, vandaag 159 jaar geleden... werd misschien wel een van de bekendste figuren uit het Wilde Westen geboren. Martha Jane Canary, beter bekend als Calamity Jane. Tegenwoordig is ze vooral bekend als de pruimtebak spugende manvrouw... uit een aantal luke Luke strips en van de historische HBO-serie Deadwood... Ondanks deze door fictie gekleurde herinneringen is er veel over haar echte leven bekend. Zo schreef ze een aantal autobiografieën en een groot aantal brieven aan haar dochter. Samen met onder andere Wild Bill Hickok, Buffalo Bill en Dalton Brothers... is zij een van de bekendste historische figuren uit het rumoerige Wilde Westen. Aan de telefoon nu de Vlaamse acteur toneelschrijver, Scenarist en regisseur Patrick Benauw die in 1997 een toneelstuk over Clementine Jane en haar dochter schreef. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel ons wie was Calamity Jane? Wel, het, uh, het eerste wat je uh, door het hoofd schiet als je uh, Calamity Jane de naam hoort... Dat is uh, dat zij de grootste leugenares van het uh, Wilde Westen werd genoemd. En dat is iets waar je bij al wat over haar verteld wordt... toch wel rekening moet mee houden. Um, en dat heeft te maken met haar, uh, die biografieën uh, die over haar uh, verschenen zijn. Uh, dat waren zo'n soort van pamfletjes. En die zijn vooral naar het eind van haar leven toe uh, gemaakt. En geschreven ook door ghostwriters. En uh, goed ja, uh, zodra je één biografie het licht hebt laten zien... Uh, ja, wil je die nog overtreffen, dan moet je altijd met sterkere verhalen uitpakken. Want de mensen kennen je levensverhaal eigenlijk al. En ze heeft er zo uh, drie, vier uh, laten verschijnen. Dus uh, met altijd maar sterkere verhalen in. Vandaar dat uh, zij de grootste leugenares van het woeste wilde westen wordt genoemd. Dus, dus als, als er in Lucky Luke een, of in Deadwood een, een bepaald beeld van haar wordt geschetst... dat niet helemaal conform de waarheid is... dan zal zij de laatste zijn die, um, die daar problemen mee heeft. Ja, uiteraard. Ze heeft er zelf aanleiding toe gegeven. Uh, ze, was al een, uh, ja, ze was echt wel een levende legende ook, toen ze nog leefde uiteraard. Hè, want ja. <laughs> Daarna was ze een dode legende, maar um, ze was bij leven al een mythe. En uh, ze heeft alles gedaan om die mythe nog aan te dikken, want dat, dat verkocht natuurlijk. Hè. Ze is naar het einde van haar leven toe is ze op uh, tournee gegaan, door, uh, over heel de wereld trouwens, met uh, het circus van uh, Buffalo Bill, uh, waar ook sitting bull uh, het grote indianenopperooft een um, uh, beklagenswaardig mag je wel zeggen, een uh, rol in speelde. Uh, dus men kende haar was een, een, een bekende dame. En um, ja, men maar kende wat, ook... Wat, wat had ze nou werkelijk gedaan? Waar, waar, waar is die reputatie begonnen? Uh... Ja, voor een groot deel door haar relatie met Wild Bill Hickok. En Wild Bill Hickok was um, een revolverheld, was ook een beroepsschokker, was um, ook al bij Leven en Welzijn een van de, de, de grote mythische namen uit het uh, woeste wilde westen, was een enorme rokkenjager. En zij heeft met hem een relatie gehad. Um, zij heeft ook een paar, uh, ja, dat was ook, dat moet ik bijvertellen, in Deadwood City. En Deadwood City op zich was al uh, dé... Van de goudzoekers en de desperados en weet ik veel. Dus dat is alleen punt. Met hem heeft ze allerlei avonturen beleefd. Maar ze heeft ook een paar um, mythische momenten uit het uh, Wilde Westen meegemaakt. Namelijk bijvoorbeeld uh, de, de slag bij Little Big Horn. Uh, waar um, generaal Custer en zijn soldaten in de pan werden gehakt. De laatste grote slag uh, die geleverd werd met de Indianen eigenlijk. En zij was daar op dat ogenblik verkenner. En zij heeft het allemaal. Ja, meegemaakt. Zij is trouwens ook met haar ouders, als uh, haar ouders waren dus Ieren, uh, is zij um, uh, tijdens uh, ja, de grote hongersnood naar, uh, naar uh, Amerika gekomen. En als, als echte pioniers, als, als ja, kolonisten, dus zij was eigenlijk een typische uh, ja, western vrouw, mag je zeggen. Yeah. Clementine Clement de... Jane was erbij, eigenlijk, dat is het vooral. Ze was ja. overal bij. Dat is, uh, dat is inderdaad. Ze heeft de, de gold rush, uh, de Indianentoestanden. Uh, uh, zij heeft het altijd aan de stok gehad met uh, bandieten. Soms kon zij het er ook heel, heel goed mee vinden hoor. Uh, zij heeft al die, uh, die andere bekende grootheden, die revolverhelden gekend. Uh, ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Was zij nou het. Uh... Het enige meisje tussen al die jongens. Want het, het, het klinkt nogal uitzonderlijk. Hè? Want, want je denkt altijd bij vrouwen in het Wilde Westen: het zijn mooie meisjes of het zijn hoeren. Maar het zijn geen dames met een uh, pistool om hun heup. Was zij uitzonderlijk uitzonderlijk, ja. Uh, het is heel merkwaardig ook dat uh, in, het, uh, in het Wilde Westen had men... Uh, ja, op kijk, ofwel was je een, een zo'n uh, dame van lichte zeden, zoals we er inderdaad ook uh, genoeg kennen uit de films en de, de struktverhalen en zo. Um, en anderzijds was je een, um, ja, een, een dame die in hoog aanzien stond. En vrouwen, omdat vrouwen een schaars goed was in, in het Wilde Westen, uh, stonden hoog in aanzien. Die werden ook uh, heel vaak gerespecteerd met alle mogelijke egaars behandeld... maar ze moesten zich dan ook zeer damesachtig gedragen. Dit, dit was de enige manier om feminist te zijn? Ehm... Um, ja... Er waren verschillende manieren eigenlijk. Uh, de manier van, van, van uh, Calamity Jane was er één van. Uh, maar dat was eigenlijk uh, ja, het, het, het mannelijke rolpatroon gewoon imiteren, overnemen. Um, een andere uh, manier was eigenlijk, als je ziet bijvoorbeeld uh, de, de pioniersvrouwen, ja, die konden ook wel echt hun mannetje staan hoor. En dat moest ook wel. Uh, je moest uh, jezelf kunnen verdedigen tegen, tegen bandieten en, en, en indianen en weet ik veel. Dus er waren wel ...verschillende manieren om uh, als vrouw ja, uh, je te laten gelden. Kunnen we uh, afrondend, um, op wat voor manier moeten wij Clementine Jane van Lucke Luc um, corrigeren? Uh. Hoe moeten we er anders naar kijken? Niet alleen een manwijf, een van de, uh, uh, de de meest trieste aspecten uit haar leven. En dat vind ik een jammer aan, daar, daar wordt helemaal niks over gezegd. Uh, zij had ook een tragische kant. Zij is naar het einde van haar leven toe blind geworden en totaal vereenzaamd uh, gestorven. Zij heeft een dochter gehad uit haar relatie met uh, Wild Bill Hickok, Die Zij heeft moeten afstaan voor adoptie, Allee, ze wou dat, omdat ze vond dat ze dat meisje geen goede opvoeding kon geven in het, in het uh, Wilde Westen. En dat zijn die tragische aspecten van haar... Naar, uh, persoonlijkheid. En die zijn eigenlijk door de geschiedenis... en door het beeld dat wij van haar hebben... Uh, uit de films en zo... totaal ondergesneeuwd geraakt. Ja. Uit de uh, uh, HBO-serie Deadwood... vind ik er ook wel een beetje tragisch hoor. Ja, eigenlijk ja, wel, Patrick, ja, ja. Kijk, bijna. Nou. Heel vriendelijk bedankt voor vanmorgen. Geef graag gedaan. Oké, okay, da. daar. Ja, het is dit ja, precies 100 jaar geleden dat de internationale broederschap de christen-anarchisten werd opgeheven, amper 12 jaar na haar oprichting in 1899. In deze broederschap verenigden de Nederlandse volgelingen van de Russische schrijver Tolstoy zich. En ze richtten die broederschap destijds op om de aankoop van een stuk grond in Blarikum mogelijk te maken, alwaar ze een tuinbouwkolonie wilden beginnen in de geest van Tolstoy. Die kolonie van internationale broederschap, te Blariken... was overigens niet de eerste kolonie van Tolstoyanen in Europa. In Rusland, Engeland, Duitsland, VS... waren al soortgelijke kolonies gesticht... waardoor de Nederlanders zich lieten inspireren. Het verhaal van de Nederlandse kolonie is te lezen in het boek... Tolstoyanen in Nederland, dat eerder dit jaar verschenen is... en geschreven door de Amsterdamse geschiedenisleraar... Dennis de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Tolstoj, dat is toch oorlog en vereniging. Anna Karenina, hoezo een tuinbalkolonie... Uh. Uh, dat klopt. Ik denk dat veel mensen Tolstoy inderdaad kennen... van, uh, van die twee boeken die je net noemt. Uh, maar tijdens het schrijven van Anna Karenina heeft Tolstoy zich bekeerd. En uh, vanaf dat moment schrijft hij eigenlijk alleen maar filosofische teksten. En, bekeerd tot wat? Uh, ja, zijn eigen vorm van christendom. Een soort christenanarchisme noemen we dat. Um, gebaseerd op de bergreden van Jezus Christus. En dat is een, ja, een soort... Ja, een pacifistisch anarchisme is dat. Maar dat is niet iets wat, wat hij uh, voor zichzelf alleen hield. Uh, kennelijk uh, uh, kwamen er ook volgelingen. Ja. Want hij ging het uitdragen. Ja, hij draagt het uit. Hij krijgt veel volgelingen. En dus ook in Nederland. En wat Tolstoy zelf in Rusland deed... Uh, ja, hij ging zelf aan het werk. Hij gaf zijn rijkdom op. En hij ging tussen de mensen werken. Hij ging zijn eigen voedsel ging hij verbouwen... Want dat was voor hem uh, ja, een eerlijke manier van leven. Um, mensen die hem, uh, die zijn club wilden, um, die bij hem wilden horen, die moesten ook zich aan leefregels houden. Hè? Had hij zelf die leefregels opgesteld of zijn die ontstaan in het? Um, voor een deel wel. Dat pacifisme natuurlijk wel. Um, maar wat je bij die Nederlandse Tolstojanen ziet. Um, die waren al geheel onthouder. Dat, zij waren al vegetariër. Um, ze zijn ook tegen het vivisectionisme. Ja, en dan zie je dat ze zich ook afvragen van... Ja, was Tolstoy nou ook tegen vivisectie? Was Jezus Christus nou ook tegen vivisectie? Zulke discussies voeren ze. Ze, ze, ze, ze voeren het nog een stukje verder door dan hun goeroes. Ja, eigenlijk wel, ja. Onder de Tolstojanen in Nederland, wat, wie, wie waren dat? Wat waren dat voor mensen? Uh, vooral intellectuelen. Tenminste de drijvende krachten. Dat waren uh, ja, mensen uit de hogere burgerij, kun je zeggen. Vooral predikanten. Mensen met, met geld, mensen met een goede opleiding. Um, veel predikanten ook? Ja, veel predikanten. En die, die gaan zich dan verenigen en die, die besluiten dan om uh, ook in een soort tuinbouwkolonie in Nederland uh, te gaan leven. Ook met met ook met alles achter zich laten, alle, brug, alle schepen verbranden... bezit opgeven en daar leven. Ja, ja die, die Tolstojanen in Nederland, die, die beweging is al iets ouder... maar na een tijdje, ze beginnen met een tijdschrift. En na een tijdje willen ze hun, uh, hun ideeën ook in de praktijk brengen. En dan besluiten ze dus om te gaan samenleven... in, in die land- en tuinbouwkolonie in Blarikum. Een uh, ashram, zo gezegd. Uh, maar dan uh, van Nederlandse Russische makelei. Ja. En uh, wat even heel voor de duidelijkheid, moet ik me echt voorstellen... dat ze zich helemaal uit het maatschappelijk verkeer terugtrokken... en daar alles, en ook letterlijk alles, met elkaar deelden en deden? Uh, sommigen wel... Maar toch die drijvende krachten. Een Jacob van Rees bijvoorbeeld. Die was professor uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Die gaat zelf niet in de kolonie wonen. Maar die laat gewoon door Berlagen een villa bouwen in Hilversum. En Stort vanaf daaruit. De buurt. Uh... So. <laughs> <laughs> uh, uh, oh, dat is misschien ook wel een beetje goeroegedrag, gedrag hè? Wat, als zeg ik het goed begrijp. Nou, uh, ja. uh, zelf een of, villa en je volgelingen in een hutje. Over de, als een goeroe uitzien. Tolstoj op het laatst van zijn leven... die loopt daar met, met zo'n zo ruw hemd uh, en lange baard. Ja, een boerenkiel. Uh, nou, wij hebben op de website een foto van twee Tolstojaren in Nederland. Uh, vertel eens hoe ze eruit zagen. Uh, extreem lange baarden. Ja. Denk aan Sisi uh, Top. Inderdaad, die Russische boerenkiel. Eenvoudige kleding. Uh, sandalen. En dan ook nog met de blote voeten in de sandalen. Dat was helemaal een schande in die tijd... Uh, Manchester broeken, ja, zo eenvoudig mogelijk eigenlijk. En, en, en wat aan die foto ook opvalt, is dat ze twee kooltjes in hun hoofd hebben, allebei. Hè? Het zijn hele vurige ogen. Ze, je wilt die mensen op straat echt niet tegenkomen. Nee. Goed. Nee, ja, ja. <laughs> ja, ja, het lijken me hele vriendelijke mensen, maar ja. ik ken de foto Ik denk je moet er niet mee in gesprek komen? Of wel? Het zijn hele serieuze mensen, ja. Wat vonden ze in Blaricum ervan, dat er zo'n uh, kolonie kwam? Um, ja, die mensen zullen ook wel raar tegen die Tolstoyanen hebben aangekeken, vermoed ik. Maar toch was over het algemeen was de verhouding goed. Um, in Blarikum verkochten ze ook uh, ja, die producten uit de tuinbouw, hun groenten, hun fruit. Ze hadden een eigen bakkerij en dat brood werd, daar, uh, werd goed verkocht daar. Dus, dus je, je kon gewoon even naar de bakker bij zou je brood kopen? Ja, ja. in uh, die tijd was er, want dit is begin 20e eeuw... was in de buurt ook nog een andere kolonie. Want het, het was ook in de mode. Je had Walden van Frederik van Ede uh, ja. volg. Konden die mensen met elkaar? Hadden ze contact? Uh, er was wel contact. Uh, niet, toch niet zo heel erg veel. Uh, als er een oogstfeest was, dan gingen ze dat wel samen vieren. Maar eigenlijk wouden ze ook niet zoveel te maken hebben met Van Ede... Want hij was geen christen-anarchist. En ook de manier waarop die kolonie van, uh, van Eden was uh, georganiseerd... daar moesten ze ook weinig van hebben. Ja, want, want het lijkt voor buitenstaanders lijkt het, uh, uh, alsof ze spijkers op laag water zoeken. Maar voor hun was, waren de verschillen erg belangrijk. Ja. Kan je, kan je iets want je zegt, de manier waarop het bij een wald was georganiseerd... daar moesten zij niets van hebben. Kan je daar, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik, Van Eden was in hun ogen toch veel een leider... En ja, de kolonisten in Walden, die waren zeker in het begin waren ze gewoon in loondienst. En dat paste gewoon niet bij de Tolstoyanen... die gewoon een gemeenschappelijke kas hadden en die alles uh, samen deelden. En bij ja, Van Ede was dat duidelijk niet zo. Ho hoe is dat afgelopen met die kolonie in Blarikum? Uh, niet zo goed. Zeker aan het begin hadden ze een zware tijd... want uh, mensen waren dat gewoon niet gewend om op zo'n primitieve manier te leven... Na een tijdje lukt dat wel als dan ook die, uh, uh, als die tuinbouw een beetje begint te lopen. Maar dan breekt in 1903 breekt de spoorwegstaking uit. En de Tolstoyanen die, uh, zijn so, uh, Solidair. Ja solidair met de stakers. En um, ze gaan ook brood bakken voor de stakers. Ze organiseren lezingen. Ze samen, uh, samelen geld in. Alleen dan gaat het gerucht. Um, dat die Tolstojanen de spoorlijn hebben opengebroken... zodat de Gooise stoomtram niet meer kan rijden. En op dat moment uh, ja, worden de dorpelingen boos. En uh, op Paasmaandag maandag uh, ja, bestormen zij de kolonie eigenlijk. <laughs> en er worden ruiten ingegooid, gebouwen in brand gestoken. En, uh, ja, dan, en Sommige kolonisten moeten dan zelfs schuilen in het huis van de burgemeester. Er worden soldaten worden geroepen om die kolonisten te beschermen. En dat is is gewoon het eind van de kolonie eigenlijk. Maar dat is, dat is toch eigenlijk... Want, want je zegt zo net, uh, de verhouding met het dorp was uitstekend. Ze bakten brood. Uh, en, en dan, hoe kan dat dan opeens zo omslaan? Uh, ja, misschien dat er onderhuids uh, dat het toch niet helemaal goed zat. En Wat heeft het allemaal, om het nog, nee, laten we het niet... Wat heeft die spoorwegstaking, uh, heeft dat er iets mee te maken eigenlijk? Nou ja, veel zo vissers verdiend... uit de omgeving die waren gewoon bang... dat zij hun producten niet meer konden afzetten... als, als die trein stil kwam te liggen. Maar, maar waarom waren die Tolstoyanen nou solidair met die stakers? Uh, ja, vanuit hun socialisme, hun anarchisme. Ja, ja. En hoe uh, de tuinbouwkolonie is dus op dat moment uh, gesloten. En daarna valt de hele groep uit elkaar? Uh, de kolonie wel. En de belangrijkste Tolstoyanen die, ja, die gingen eigenlijk toch al een beetje hun eigen weg. Want ze waren heel actief in uh, de geheel de Vegetarische Bond, de Bond ter Bestrijding van fifisectie. En daar gaan ze mee door. Maar iedereen gaat een beetje zijn eigen weg. Dus het was, um, hadden ze, ontstonden daardoor ook verschillen van inzicht binnen die groep zelf. over zo'n traumatische gebeurtenis? Van hoe hadden we moeten reageren? Nou, binnen die kolonie wel. Dan ontstaat er een discussie over: uh, ja, uh, moeten we ons nu gaan bewapenen? En sommigen hadden stiekem al een revolver. En ja, de beginsel vaste kolonisten gaat dat gewoon te ver... en die hebben er geen zin meer in op dat moment. Want dat is niet in de geest van, van Tolstoy. Um, iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dit was het einde van de Tolstoyanen in Nederland... of zijn er tegenwoordig nog steeds volgelingen? Um, ja, dat zijn twee dingen. Die, die beweging gaat dus nog even door... en ze hebben eigenlijk nog één grote actie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dan stellen ze een dienstweigeringsmanifest op. En veel, veel jonge mannen gaan ook dienst weigeren... Uh, de meesten krijgen daarvoor ook een geldboete... of belanden zelfs in de gevangenis. Maar daarna is het eigenlijk wel afgelopen met het Tolstoyanisme. En, en, uh, en, en hoe zit het met jou persoonlijk? Heb jij zelf nog... Uh, want je schrijft zo'n boek. Je bent er toch enigszins door geraakt? Of, of? Hoe zit dat? Nou, het fascineerde mij altijd. Want uh, ja, religie en socialisme, dat gaat toch niet echt samen. En ja, ja. Ja, ik dacht, dat, dat ga ik eens onderzoeken. Van, hoe zit dat in elkaar? En wat ik persoonlijk wel van Tolstoy heb geleerd... en van zijn volgelingen, is dat je... Ja, als je de samenleving wil veranderen of het systeem... dat je ook ja, de mensen moet veranderen. Nou, dit, dit komt weer terug bij uh, de ja. Maharishi, nee... bij ja, Krishnamurt. Krishnamurti, de, uh, de revolution in yourself. Ja, ja, da, da, uh, daar gaat het dus kennelijk uh, om. Uh, ja. uh, only fools give advice. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, Dennis Lange, hartelijk bedankt. Het, heet, het boek heet Totse Jaren in Nederland. Het is uitgekomen bij de kelderuitgeverij... Um, het is nog uh, te koop. Um, ik geloof dat uh, de uitgeverij zelf aan een herdruk al werkt. Dus het, uh, uh... het is bijna uitverkocht, maar er komt een tweede druk. Ja, ja. heel mooi. Heel vriendelijk bedankt voor je komst vanmorgen. Ja, Dankjewel. Een oproep bij deze. In september gaat er een film in première over de bende van Os. Het Brabantse stadje dat in de jaren dertig van de vorige eeuw... een zeer slechte reputatie had en daarom wel Chicago aan de Maas werd genoemd. De marechaussee werd halverwege de jaren 30 met succes ingezet... om de osse criminelen aan te pakken. Maar toen er vervolgens ook schandalen naar buiten kwamen... waar de kerk en plaatselijke industriëlen bij betrokken waren... probeerden katholieke politici dit zo snel mogelijk in de doofpot te krijgen. Reden voor de val van het laatste kabinet Colijn in 1939. Welnu, die film. Als de film hierover uitkomt, willen wij in OVT... het ware verhaal van wat er toen gebeurd is laten horen. We zijn daarom op zoek naar ooggetuigen... die nog herinneringen hebben aan Os in de jaren 30. Os in de jaren 30. U komt ons meedoen op ovt.vpro.nl. Ovt.vpro.nl. U kunt maandag bellen 035-671-2911. Dus gewoon met de VPRO bellen. En schrijven kunt u ook naar postbus 6 1200 AA in Hilversum. Onze website www.geschiedenis24.nl. Manix Koolhaas, waar moeten we naar kijken deze week? Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Matthijs. Uh, het zijn natuurlijk dagen van uh, veel officiële geschiedenis uh, deze tijd. Uh, nou, wat ik zelf heel erg leuk vind om naar te kijken is, uh, ik geloof dat 2 miljard mensen vrijdag naar het uh, Britse Koninklijke Huwelijk hebben gekeken. de website kan je kijken hoe uh, Elisabeth dat in uh, 1947 deed met uh, Philip. En behalve dat het in zwart-wit is, is het gewoon uh, verder precies hetzelfde. Behalve er staan geen bomen in de kerk, neem ik aan. <laughs> Nee, die hadden ze er nog niet in gesleept. Maar het hele ritueel is. Dat is toch wel typisch Brits. En dat is waar uh, sommige mensen uh, van houden. En anderen zich gaan storen. Het is gewoon eigenlijk helemaal niets veranderd. Uh, verder dag, ook die kan je in tientallen versies uh, op de website bekijken vanaf uh, 1915 of zelfs eigenlijk al vanaf 1898 toen uh, Wilhelmina zich uh, tot koningin liet kronen. En uh, wat de alleroudste bewegende beelden zijn die we in Nederland hebben, die kun je kijken. En vanaf 1915 zijn vieringen zoals in Sneek in Vlissingen in 1919, in Urk in 1930... En het grappige is, totdat eigenlijk uh, Juliana het beroemde defilé introduceerde in 1949... Uh, er gewoon dorpsfeesten waren, zoals je die nu eigenlijk nog steeds overal hebt. Alleen dan uh, zonder koninklijk bezoek, maar wel met uh, enorm veel oranje vlaggetjes en uh, uitdossingen toen al. niks, uh, ik geloof dat er op uh, Geschiedenis 24 is nog een, uh, een, een interview te zien... met een schrijfster van het boek over Eva Brown. klopt dat? Uh, ja, ook dat draait uh, deze week mee op het uh, themakanaal Geschiedenis 24. Hoe laat dat vandaag geprogrammeerd staat, dat weet ik niet precies. Wel dat straks om 12 uur een hele bijzondere driedelige serie Het Verborgen Front wordt uitgezonden. In 1995 gemaakt door de KRO en die gaat over het verzet tijdens de Tweede, Wereld in, de Tweede Wereldoorlog in uh, Limburg. Met onder andere een belangrijke rol voor de toenmalige Bos. Ik okay. kent ze nog verder <laughs> buiten Limburg. Maar niks, hartstikke bedankt. Het is tijd voor de spoor terug over de Onderduik. De komende vier weken kunt u luisteren naar de documentaire serie De Onderduik van Michal Citroen. Over Joden in Nederland tussen 1942 en 1945. De laatste onderduikers die nu nog in leven zijn, worden oud. Meestal erg oud. Als kind of als tiener moesten zij de laatste jaren van de bezetting onzichtbaar zien te overleven. Met behulp van hun ervaringen en de brieven, dagboeken en verslagen... die zijn geschreven door de oudere generatie... probeert deze serie nog één keer... de geschiedenis van die onderduiken te reconstrueren. Niet melden voor deportatie betekende voor een Jood... een illegaal en volkomen afhankelijk verblijf... met risico van de dood in geval van verraad en ontdekking. In alle Joodse gezinnen, voor wie het leven tot 1940... even alledaags was geweest als het onze nu... moest die keuze worden gemaakt. Waar konden ze heen? Wat wisten ze? En wie kon en wilde hun helpen? In deel 1 vandaag, de beslissing. Toen kwam de, de, de vrijdag, 10 mei. En ik hoefde niet naar school. Ik herinner nog dat de omgroeid houden de radio aan en blijven op de berichten letten. In de nacht van 9 op 10 mei overschreed het Duitse leger de Nederlandse grens. Dit feit, een nieuwe periode in de geschiedenis van ons volk inluidend betekende zeker ook een wending in de geschiedenis van de Nederlandse Joden. Een wending ten kwade. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, was de schok... ook voor de Joodse historicus Jacques Presser... zo groot dat hij een mislukte zelfmoordpoging deed. Men kan aannemen dat vrijwel allerwegen... grote angst en verslagenheid hebben geheerst onder de Joden. Hier en daar oplopend tot radeloosheid. Ja, tot paniek. Presser overleefde de oorlog door onder te duiken. Zijn vrouw, Deborah Appel, werd begin 1943 betrapt met een vals persoonsbewijs... en als strafgeval naar het vernietigingskamp Sobibor getransporteerd... waar ze werd vergast. In 1950 kreeg Presser de opdracht van het toenmalig Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie... de vervolging van de Nederlandse Joden te beschrijven. In 1965 verscheen zijn tweedelig boek Ondergang... Wel nu, men paste zich aan. Er gebeurde niets. Geen pogrom. Zelfs geen achteruitzetting. Men probeerde alles te regelen zo goed en zo kwaad als het ging. En men toog weer aan de arbeid. Dat duurde een aantal dagen en toen kreeg de scabitulatie... En toen hervatten het leven zich. Alleen er waren dan Duitse soldaten die op straat liepen. Iedereen haalde verlicht adem van, nou, het valt wel erg mee. Het was mooi weer, ik ging weer naar school, de zaak liep weer. Het werd gretig afgenomen, het werd hard gewerkt. Zij dus werd het leven gewoon weer opgepakt. De ouders van John Blom... Maurits en Rachel hebben een banketbakkerszaak in de Rijnstraat in Amsterdam. Wanneer de oorlog uitbreekt, is hij tien jaar oud. John is na de oorlog de enige overlevende van zijn gezin, omdat hij kan onderduiken. Zijn ouders en oudere broer Gerry zijn net als vele andere familieleden in Auschwitz en Sobibor vermoord. Nou, dan gaat 1940 gaat zo verder door. Totdat, ik dacht januari 1941 vindt er een ratja plaats. En daarbij is ook een vriend van mijn broer opgepakt. En ja, dat is voor mij het moment geweest dat eigenlijk de oorlog begon. Ik voelde me toen volstrekt angstig en, en onbeschermd. En toen kreeg de oorlog een grimmige gezicht. In februari 1941 is er een, uh, 400 Joodse jongens zijn opgepakt in Amsterdam. En die zijn... Uh afgevoerd naar Mauthausen. Daarvan zijn uh, mondjesmaat en druppelsgewijs... doodsberichten binnengekomen bij de familie thuis. De Groningse historicus Bert-Jan Flim... promoveerde in 1995 op zijn studie Omdat hun hart sprak... over de geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen... tussen 1942 en 1945. Het idee ontstond... Uh, dat je niet naar Mauthausen moet worden afgevoerd... want dan ga je dood. En dat idee hebben de Duitsers uitgebuit, zou je kunnen zeggen... of gebruikt om te dreigen met Mauthausen. Dus toen in juli 1942 de reguliere deputaties begonnen... was het dreigement als je niet uh, aan de oproep voldoet... sturen we je naar Mauthausen. En... Dat heeft een heleboel uh, mensen in het begin, dus bij, van de deportaties ervan uh, doen overtuigen... dat ze dan toch maar op die trein moesten stappen. Bloemen Evers zit in Amsterdam op de middelbare school... wanneer de Duitsers Nederland binnenvallen. Toen de oorlog uitbrak was ik bijna 14. Maar uh, twee jaar later vielen pas de oproepen om werk in Duitsland te verrichten. Geen erger bedrog geweest dan dat. Op 19 juli moest ik mij begeven naar het Centraal Station in Amsterdam. Met een rugzak, met kleding, schoenen. Een nap een en een lepel, geloof ik. Uh, en een deken. Geen waardepapier, maar dat was makkelijk. Want die hadden ze al lang gestolen van ons. Mijn ouders waren wanhopig. En in de... Gerard van der Veenstraat, toen Uiterpenstraat geheten... was in die grote school... het, uh, het centrum van de jüdische uitwandering gevestigd. Mijn vader ging daarheen met dit papier... wat doodgevaarlijk was, met zijn ster op natuurlijk. Uh, hij ging daar naar binnen... en zei tegen de eerste, de beste Duitser, die hij daar zag, mijn dochter mag niet weg. Nou komt het. De man glimlachte, pakte een stempel en zette op mijn oproep, die mijn vader bij zich had, gesperd. Met zijn naam, liefst. De sper betekende dat je eh, nog eventjes niet gedeporteerd werd, uitstel. Tot hoe lang, dat stond er nooit bij. Dat kon zomaar platsen. En mijn vader kwam thuis en zei: Je hoeft niet weg. In september ging ik weer naar school, of eind augustus, en uh, er was meer dan de helft van de kinderen niet aanwezig. ...werden opgehaald door de Nederlandse politie. Ja, dan, dan zag, je de mensen, die zag je die agenten weer uitwaaieren... ...en dan kwamen ze op een gegeven moment mensen weer langs... ...en ze ja, dan met een koffer en een rugzak, broodtas. En iedere keer was de vraag van, blijven ze voor de deur staan? Ze wij in de buurt dan niet? De realiteit, zoals ik hem ervaren, was ontkenning. Ja, dat waren dingen die kon je niet meer ontkennen. Maar de, de, de teneur was ontkenning. En zien te rekken, want over drie maanden dan is het toch afgelopen. Want we Stalingrad gehad, en, uh, Afrika hebben we al gehad. Dan. Dus volhouden en zien dat je het redt. En wat er gebeurde was een sperstempel halen bij de Joodse Raad. Dus daar iets voor doen. En dan kreeg je een stempel en dan was je gesperd En dan werd je voorlopig niet meegenomen. Dat was wat er gebeurde. En uh, het, het, het erkennen van... Uh, ja, dat het wel eens hele slechte boel kan zijn, dat gebeurde niet. Tenminste, dat is mijn ervaring. Op een gegeven moment, het was in september 1942, ik lag al op bed. Werd hard gebeld, maar inderdaad werden we gehaald. En eh, mijn vader zei, ja, ik ga niet mee. En dan is het klos, los, los, de trap op. Ik ga niet mee, want ik kan mijn vrouw niet alleen laten. Die, kan niet, die is helemaal volstrekt afhankelijk van mij. En ik ga dus niet mee. Ja, meneer, wij moeten Ja, nee, ik doe het niet. Dat speelde zich voor mijn kamertje af. Voor mijn kamerdeur. Nou ja, dan nemen we de kleine jongen maar mee. Nou, gaat u gang. En ik denk dat mijn vader zijn hand over speelde. Want inderdaad, ik moest mee. Dus ik ben in, in, in september, oktober uh, 42 al een keer opgehaald. Alleen. Dat is het moment dat ik... Toen was ik volwassen geworden. Het kom van één moment op het andere toen ik... Ik stond er toen echt helemaal alleen voor. Mijn ouders ja, die waren weggevallen. En ik moest naar die overhoog en ik moest mijn handhaven. Nou, op een gegeven moment gaan we rijden en naar het Adema van toe. En het was een mooi weer kennelijk, want ik, ik, er stonden buiten een aantal kranen. En we moesten naar een kraan toe... Er zat een Duitse ambtenaar met zo'n zo ja, keurig in het pak... en met een grote ronde waar haken, Kruis op zat. En er zat een, een, een, een secretaresse naast hem van de Joodse Raad... met een schrijfmachine. En die man zegt, ja, bist du allein? Ik zeg ja. Ach, keer je dan maar voort. Dus ik mocht weg. Zegt die secretaresse, zegt, ja, maar ik, ik zal dat registreren. Ah oh, ja, ja, nou, moet ik weer blijven. Dat vond ik zo onbegrijpelijk. Dat heb ik altijd onbegrijpelijk gevonden. Maar ja, misschien als zij dat niet gezegd had, was ze misschien een pinaat geweest. Want het was jij of de ander. Dat was het hele systeem. Iedere keer opnieuw. En dat is het perfide van het fascisme, vind ik. Dat je. Het is altijd jij of de ander. Nou goed, eh, maar dan mocht ik weg. En toen ben ik door een medewerker van de Joodse Raad. Dat was een broer van Ludio. Dat hoorde ik van mijn vader. Die bracht me achter op de fiets, gammelfietsie, want die mocht geen fiets meer hebben, maar hij dan wel. bracht hij me op de polenlaan en lanen door naar huis toe. Het maakte natuurlijk ontzettend veel onrust los in de Joodse gemeenschap. Wat zal dit betekenen? En daar waren er een heleboel die zeiden... nou ja, we zullen wel hard moeten werken, maar we zijn jong en we overleven dat wel. En uh, anderen, met name de immigranten uit Duitsland en Oostenrijk, wisten beter... Ze hadden al veel meegemaakt en ze zochten in veel hogere mate onderduik dan in het begin de Nederlandse joden. Een voorbeeld is natuurlijk de familie Frank. Maar ik kende ook wel meer mensen die dat weekje later pas na de oorlog. Mijn vader was bezig met geld verdienen, want die in de oorlog ging je eigenlijk een beetje, ja, ging daar eigenlijk op vooruit. Dus ze hebben. Ze ja, hebben hun best gedaan om het gezin zo goed mogelijk uh, bezig te houden. Ab Kronenburg en zijn broer overleven de oorlog apart van elkaar... omdat ze met behulp van de georganiseerde verzetsgroepen... kunnen onderduiken in Limburg. Hun ouders en zusje zijn gedeporteerd en vermoord. We hebben ook geprobeerd onder te duiken... maar wij werden alweer verraaien voordat we er waren. Dus dat was heel gevaarlijk. Hoe dat precies ging, dat was natuurlijk voor mij moeilijk te, te bevatten. Maar we, werden, we gingen weg en toen bleek later dat we toch daar niet konden blijven. Dus we zijn teruggegaan naar huis en toen hebben we alles eigenlijk afgewerkt. Ze hebben eigenlijk een beetje dom gedaan. We hadden makkelijk kunnen, kunnen vertrekken. We hadden waarschijnlijk geld genoeg om naar het buitenland te kunnen gaan. Dat idee had ik als kind. We hadden al een, een nichtje van ons in huis. Die was een kind van mijn oom. En die, was al, die, die familie was al weggehaald. Dus we wisten precies waar, waar we ze mee bezig waren. Maar mijn vader en moeder dachten: nou, we gaan naar een kamp. We moeten werken. En dat zal zo erg niet zijn. We kregen laarzen. werd allemaal aangemeten. Dus ze dachten: ze moeten werken. En dan komen we alweer terug. Dus we hadden helemaal niet in de gaten dat ze afgeslacht zouden worden. Hoe doe je dat dan, onderduiken? Bert-Jan Flim. Daar moet iets voor georganiseerd zijn. Als je Marcel hebt, dan ken je wat niet-Joodse mensen in de omgeving, bij wie je een nachtje of twee nachtjes terecht kan. Het merendeel van de Joden is gewoon in de nabijheid van Amsterdam ondergedoken. Maar in een veel later stadium. Mensen hadden nauwelijks, het is ook een vrij hecht collectief, het Amsterdamse Jodendom. Er zijn niet zo heel veel contacten. Uh, met de buitenwereld. Zeker niet voor iedereen een onderduikadres. Dus hoe ga je, als je op de, uh, de oproep hebt gekregen in juli... hoe ga je dan zorgen dat je voor jou en voor je gezin... een onderduikadres regelt? Nou, dat was er niet. Dat was er eigenlijk niet. Het gezin van Joop Levi woont in Varsenveld, waar zijn vader veehandelaar is. Ze overleven de oorlog dankzij het boerengezin waar ze kunnen onderduiken. Eigenlijk de eerste grote razzia in Oost-Nederland, dus in de achterhoek waar wij wonen... die was al in juni 1942. Toen is er ook een oom van mij uit Terborg, een broer van mijn vader. Die is opgepakt en helaas ook niet terugkomen. Dus gaandeweg begon dat natuurlijk... Uh, ernstiger te worden. En wij uh, zijn ondergedoken op 24 september 1942. Maar ik denk zo'n week of zes of twee maanden daarvoor... sliep mijn vader s'nachts al niet meer thuis. He, want die razzia's die vonden natuurlijk meestal s'avonds heel laat... of s'nachts plaats en als het donker was... dan stonden die overvalwagens al voor de deur... en dan had je dus geen kans meer om te vluchten. Dus daar begon het mee. Dat mijn vader dus bij een bekende boer in de buurt van Vasseveld, dus sliep en dan wel s'avonds nog thuis. Adolf, of vandaag ook wel thuis kwam. Nou Op een gegeven moment werd dat toch allemaal gevaarlijker. En toen zijn wij dus, wat ik net zei, 24 september 1942, zijn wij dus ondergedoken. Dat is een beetje merkwaardig. Ik had een oom en tante met drie neven in Vasseveld. En die zijn pas in het voorjaar 1942. 43 ondergedoken, Dus die zijn toch nog een half jaar langer uh, thuis blijven wonen dan, dan wij. Dat, dat had denk ik ook te maken. Ja, de ene zag, zag het gevaar eerder nabij komen. Of was misschien wat banger om uh, met kwalijke gevolgen geconfronteerd te worden. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat grote verschil vandaan is gekomen. Marcelle Hertzdaal schrijft tijdens haar onderduik... brieven aan haar vriendin Tieneke wieboud gionaar die gepubliceerd zijn in het boek... '18 tellen jezelf zijn. Twee jaar en twee maanden is Marcelle Ineke. Ik was helemaal niet van plan om onder te duiken. Daar moest je geld voor hebben en dat had ik niet. Toen de oorlog uitbrak dacht ik gewoon... nu ga ik dood... Begin september 1942 werd mijn moeder weggehaald. Ik was toen negentien. Dat gebeurde op een avond. Ik zat op mijn kamertje toen onze onderhuurder binnenkwam en zei... Kom even naar de huiskamer, er is iets aan de hand. Ik kwam de kamer binnen en daar stonden twee mannen in zwart uniform. Het waren Hollanders. Mijn moeder stond daar en zei... Ik moet met ze mee. O, oh, zei ik, dan gaan we maar... Een van die mannen vroeg, hoe heet jij? Ik zei hem mijn naam. Hij keek op een lijst. Daar kwam ik niet op voor. Toen heb ik afscheid genomen van mijn moeder. Ik heb vreselijk gehuild. En ik begin weer te huilen. Wat er verder gebeurd is, weet ik niet. Ik ben naar bed gegaan. Mijn moeder is niet teruggekomen. Ze is meteen gedeporteerd. Eerst naar Westerbork... En toen meteen door. Kijk, er is pas discussie op of je zou gaan onderduiken... op het moment dat je iedereen hebt hoe je dat moet doen. Bertjan jan Flim. Als je niet weet hoe je dat moet doen, dan, dan houdt het dus op. Je kan moeilijk de trein pakken naar uh, Drenthe of zo... en zeggen van nou, hier ben ik, ik kom onderduiken. Dat gaat niet. En de Joodse raad? Jacques Presser. Die riet af. Die gaf als consigne aan zijn talloze bestempelde ambtenaren dat iedereen op zijn post diende te blijven. Die wist ook niet meer. Vermoedde niet meer. Begreep niet meer. Voorzag niet meer. Die beschouwde het onderduiken... als voor zeer velen om materiële redenen ondoenlijk... en voor de grote massa volstrekt onmogelijk. Dat waren er zeer velen. Maar wie zich individueel tot hem wende, kreeg hetzelfde te horen. Niet doen op uw post blijven. Uw post. De Amsterdamse Joodse Raad is het doorgrijfluik geweest van de uh, Duitse bevelen. Men heeft niet gezegd, duik onder. Men heeft uh, nauwelijks gezegd, duik niet onder. De voorzitter van de uh, Joodse Raad, Cohen, professor Cohen, had een dochter, Viri die, eh, terwijl hij eh, voorzitter was van de Joodse Raad... bezig was in een eh, crash in Amsterdam... Eh, eh, zoveel mogelijk Joodse kinderen uit handen van de Duitsers te houden. En niet alleen eh, dochter Feri deed dat, maar ook zijn andere dochter deed dat. Dus twee dochters van eh, Cohen waren bezig... om echt eh, de bevelen van de bezetter tegen te gaan. En ik vermoed dat Cohen wel geweest heeft... Eh, en misschien niet precies, maar wel ongeveer wat er zich heeft afgespeeld. Dus ik, ik, ik, ik kijk heel ambivalent tegen die Joodse raad aan. Ze hebben zeker geen positieve rol gespeeld. Maar had het er zoveel anders van geweest? Ik zou het niet weten. Ik denk het eerlijk gezegd niet. De, de individuele mens die uh, wordt geconfronteerd met een oproep... die zal of vele goede niet-Joodse vrienden moeten hebben... want... Binnen Joodse kring of uh, georganiseerd door de illegaliteit is er als het begint in 42 helemaal niets. Er is helemaal niks, nee. Elke week waren er minder kinderen in, de, in school, maar met de moed der wanhoop, dat kan niet anders zeggen, probeerde je het gewone leven voor te zetten. Natuurlijk waren er voortdurend meer beperkingen. Uh, je mocht al lang niet in een park wandelen. Geen film, geen toneel. Uh, welke uh, publieke vermakelijkheid ook. Je moest om acht uur thuis zijn. Tot de volgende morgen zes uur, zodat ze je konden grijpen. Je mocht uh, boodschappen doen tussen drie en vijf. In de middag, dan waren de meeste winkels al aardig leeg. Ik ging dus naar school... En zoals gezegd, ze je deed je van hopige best... om er zoveel mogelijk het gewone leven voor te zetten. Ondertussen werden buren en vrienden en familie weggehaald. Want langzamerhand melden zich steeds minder mensen aan de stations... als ze een oproep kregen. De leeftijd werd spoedig hoger. Dit was eerst tot 35 jaar. En toen invaliden en mensen op Brancaars en kinderen uit Weeshuizen... en uit psychiatrische inrichtingen de mensen... werden weggevoerd uit het Apeldoornse bos, meestal zwakzinnigen. Toen begreep je dat, uh, dat die mensen op Brancaar... weinig bij de, aan de economische situatie van Duitsland konden bijdragen door hun arbeid. Ik begreep al dat er iets verschrikkelijks te gebeuren stond. Op de een of andere manier wilde je daar niet aan denken. Hoewel al vrij spoedig men wist van de vergassingen. Dat geloofde je niet, dat bestond niet. Maar je wil er ook niet aan dat je dooduur besloten is. We hebben laars laten maken. En uh, voorals uh, als het koud werd en een bont. Uh, allerlei Voorbereidingen, ja. Er is natuurlijk nooit iets van terechtgekomen. Toen we zijn opgepakt en uh, ik ben zogenaamd in het ziekenhuis terechtgekomen met roodvonk. Want dat gaat zo snel als je opgepakt wordt. En mijn zusje heeft mijn moeder dus niet losgelaten. Die is bij mijn moeder gebleven. Dus daar kan ik me eigenlijk weinig van herinneren. Omdat ik het ziekenhuis ging met roodvonk. Maar dat was dan uh, komedie. Ja, dat heb ik wel beseft. Maar je bent eigenlijk, uh, hoe zal ik het zeggen... je bent uh, onmachtig om zelf iets te doen. Maar wij dachten gewoon, mijn vader zei dan ook... Uh, ja, we moeten het werk in en uh, dat zal wel meevallen. Ze hebben dat nooit gedacht, dat het zo erg zou worden. Ik had al vrij vroeg een adres waar ik kon onderduiken. Vrienden van mijn ouders hadden dat aangeboden die drongen er ook op aan dat mijn ouders zouden onderduiken en mijn zusje. Mijn vader was bang. Mijn moeder had gewild. Maar mijn vader was bang en zei... als je gepakt wordt, ga je als strafgeval. Daarmee werd gedreigd. Jammer, jammer, jammer. Meer dan jammer. In de tweede helft van 1942... is vooral het Mauthausen dreigement effectief geweest. Maar dat Mauthausen dreigement verliep. Want van de mensen die naar Auschwitz waren gestuurd... en die de Zondag familie thuis hadden zitten... daar kreeg men helemaal geen bericht van. En dat alsmaar uitblijven van berichten van uit het oosten... heeft er mijn zin zien voor gezorgd dat er, nou laten we zeggen... in het voorjaar van 1943, een heleboel mensen begonnen te geloven... dat het daar op z'n net dus slecht was als in Mauthausen... en dat je dus beter kon onderduiken. Toen is... Uh, het dreigement van de strafgevallen... gekomen. Als je zou worden gepakt... zou je onmiddellijk worden afgevoerd... naar een strafkamp in het oosten. En daar werd bijgezegd dat dan de omstandigheden... echt buitengewoon zwaar zouden zijn. Ik weet niet in hoeverre dat dreigement gewerkt heeft. Ik denk dat in eerste instantie... het Mauthausen dreigement... effectiever was en dat bij het restant van de Joden die in laten we zeggen, het voorjaar van 1943... nog in Amsterdam en Elders was... het uitblijven van berichten de doorslag heeft gegeven om te gaan onderduiken. Mijn zus zei toen ik haar van het onderduiken vertelde... dat moet je niet doen. Met jouw gezicht hebben ze je zo in de gaten. Er waren verhalen over mensen die gepakt werden terwijl ze ondergedoken zaten... Die kregen het veel erger dan de mensen die zoek meegingen. Daarom zei ze dus, niet doen. Toen ben ik naar Johnny van Koevoorde gegaan. Hij was arts in het Nederlands-Israelitisch ziekenhuis. Ik vertelde hem dat ik de mogelijkheid had om onder te duiken, maar dat ik onzeker was. Hij heeft toen wel een half uur niets anders tegen me gezegd dan, doen. Doen, doen, doen. Als met een hamer, zo beukte hij het erin. Doen. Toen was ik ook echt van overtuigd dat ik het doen moest. Daarna ben ik naar het hoofd van de afdeling gegaan... zuster ziekenoppasser. Die was altijd zo kwaad... als ze later na het opmaken van de dienstrooster... ontdekte dat iemand niet meer kwam... en waarschijnlijk was ondergedoken. Dan zei ze... dan maak ik de hele lijst op... en de volgende ochtend zijn ze er niet. Dan zijn ze ondergedoken. Dat hadden ze me toch wel even kunnen zeggen... Ik was heel netjes. Ik was netjes opgevoed. Dus ik ging wel naar zuster oppassen. Ze zat in haar kantoortje en ik zei... Ik wil het u even zeggen. Ik kom morgen niet. Ze pakte me toen bij mijn schouders en ze zei... Geweldig, Hertzdaal. Geweldig. Dat is een goed idee van je. Heb je het al aan dokter Kronenberg gezegd? Dat was de directeur. Ik kwam bij Kronenberg. Dat was geen held... Hij geloofde alles wat de Duitsers hem beloofden. Zo'n figuur was het. Nou ja, zo waren er honderden. De meeste waren zo. Het loopt zo'n vaart niet. Je bent in een ziekenhuis. Ik ging dus naar hem toe en vertelde hem dat ik de volgende dag niet meer terug zou komen. Toen zei hij, dat moet je niet doen. Je loopt hier geen gevaar. Maar ik dacht, nee. Doen, doen, doen. Achteraf heb ik mijn ouders wel verweten dat ze nooit zijn uh, vertrokken. Terwijl die mogelijkheid er wel was. In mijn gevoel. Want we wisten, mijn oom ging onderduiken en die ging onderduiken. Natuurlijk was het, waren ze niet allemaal goed terechtgekomen, dat begrijp ik. Maar wij hebben dat maar één keer geprobeerd, laat ik het zo zeggen. En toen hebben ze zich eigenlijk overgegeven. Alles maar op zich af laten komen. Een aantal heeft via bevriende niet-Joodse personen... een onderduikadres kunnen vinden. Maar de meerderheid niet. De meerderheid is ook domweg eh, op transport gegaan. Vergis je niet. In, eh, de, de piek van de deportaties ligt in oktober 1942. Toen zijn er uit de drie noordelijke provincies... alleen al 12.000 12, Joden weggevoerd. Omdat er domweg op dat moment niks geregeld was. Je moet het zo zien... De Duitse autoriteiten hebben heel goed uh, voorbereid... de wijze waarop ze dit zouden gaan organiseren... en uh, hoe ze de deportatie zouden laten verlopen. Waar ze niet op zaten te wachten was enorme opstanden. Of, of, uh, uh, hey, ze wilden dat iedereen gewillig meeging de trein in. Uh, toen de niet-Joodse bevolking van Amsterdam en elders... daarmee werd geconfronteerd, toen moesten ze dus nog beginnen met het iets organiseren uh, uh, wat zou kunnen helpen. Dat kost maanden en nog eens maanden. Al die kostbare maanden is er eigenlijk nauwelijks hulp geweest. En zijn de Joden dus op transport gesteld? Gerry was op 24 jaren, dat was een maandag. En toen kreeg hij oproep dat hij de vijfde, dinsdag erop, meteen naar de volle weg zich moest melden voor deportatie. Een oudere boer. Heeft hij gedaan. Maar het werd ook wel gedreigd dat als hij het niet doet, dan komt de familie else enzovoort. En ik herinner me nog goed dat uh, mijn vader op een gegeven moment zijn arm zo tegen de muur legt in de gang en luid of in, in huilen uitbarst. Dat was ook vreselijk. En ik heb ook dagenlang uh, zitten huilen. Want, ja, we zeelden veel, maar goed, het was toch wel een boer. En uh, maar dat was toen dramatisch. dramatisch. Nou, dat kon mijn moeder niet meer volhouden. Dus die werd opgenomen in het ziekenhuis de Joodsymphaline. Nou, dan komt uh, naar de stad van, van, van begin juli naar 20 juni. Zondag 20 juni. De beruchte zondag. Uh, de Duitsers waren absoluut niet tevreden met het aantal mensen... dat zich op de polderweg had gemeld. Gewoon maar 500 van de paar Duitsers die ze hadden opgeroepen. Dus die dachten dan, weet je wel, we gaan het zelf aanpakken. Dus is dus de hele Zuid afgegendeld... Uh, Sochtens vroeg al een uur of zeven reden bruggels rond met uh, opmerking van dat je je moest houden voor ja trans, ik weet niet, wat, wat, transport naar werkkamp of zoiets. In uh, fase doen we niet. We gaan onder de grond uh, in de winkel, de kruipruimte. Nou, op een gegeven moment wordt er bij ons gebeld en uh, hard gebeld en nog een keer gebeld en nou, we hebben ben natuurlijk niet open gedaan. Dus ik dacht, nou, die zijn weg. Op een gegeven moment horen we achter in de, bij de keukendeur in de tuin. oh een gemorrel. En een ruitje eruit gehaald bleek. En kwamen kwam alsnog onze woning binnen. Het was een Duitser en er was een Nederlander. En ze liefde, ze stommelden zo door het huis heen. En op een gegeven moment waren ze in de winkel. En hoorde ik ook die man zeggen, nou, die, die jood die heeft wel veel uit huis gedaan. Ja, ja, ja. Mijn vader had allerlei dingen. Spullen laten onderduiken in plaats van dat ze zelf gingen. En op een gegeven moment, ja, komen ze in die kast in... maar dat luik staat boven ons hoofd. Nou, ik weet wel, dat was vreselijk. Dat was echt onbeschrijfelijk van zo angstig als dat was. Ik had zelf het visioen, als ze ons vinden, dan breken ze, ze me. Nou, een onbeschrijfelijke dag. Vreselijk. Aan de ene kant die vreselijke angst en bedreiging. Aan de andere kant dat eindeloos waar liggen op dat grind. Dat was het eerste deel van De Onderduik. door de stemmen van Hans Olink, Elmer Zwart en Astrid Nauta. Volgende week hoort u verder over het bijna magische begrip het adres over hoe en waar de Joodse vervolgden konden onderduiken. Met uitdrukkelijke dank aan Bloemen Evers, John Blom, Ab Kronenburg, Joop Levi, Nico van Rees, Fred Ronenburg, Johan Sanders, Judith Scholzheim, mevrouw Groothuis, bert Vlim, Flim, Beekman, het NIOT... en het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Wilt u de hele serie op CD bestellen, maakt u dan 13,5 euro over... op Giro 44460, ten name van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van onderduik. Zoals zeggen... 13,5 euro op Giro 4446 Ten naam van de VPRO en Hilversum, onder vermelding van Onderduik... krijgt ze dan toegestuurd als de hele serie is uitgezonden. Zometeen. In de tribune praat ik over het Van Brakel, onder andere met Ad van Niemt. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan en een hele goede zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Niemand wil hier meer wonen, hè? No. De Mexicaanse woestijnstad Ciudad Juárez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Vorig jaar werden meer dan 3000 mensen vermoord. Hier 14 kinderen die hier dood liggen en 10 gewonden. Nou, dit is dit is niet voor te stellen, zo vreselijk. Wie kan ontvlucht de stad, de achterblijvers proberen te overleven? Een tweeluik over een woestijnstad in nood. Que las ik wil de autoriteiten zeggen dat de onschuldigen hier vastzitten en dat de schuldigen buiten los rondlopen. Vanavond deel 2 om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1: het nieuws van alle kanten.